11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. In Griekenland wordt vandaag opnieuw gestaakt tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Veel treinen rijden niet, de meeste overheidsgebouwen zijn gesloten... en ook in een aantal havens wordt niet gewerkt. Verder leggen de luchtverkeersleiders vandaag het werk vier uur neer... waardoor vanmiddag tientallen vluchten uitvallen. De stakingen vallen samen met het begin van het drukke toeristenseizoen. Om uit de financiële problemen te komen... heeft Griekenland een lening van de Europese Unie gekregen van 100 miljard euro. In ruil voor deze lening moet het land wel ingrijpend bezuinigen. De kans is groot dat Den Haag en Rotterdam één openbaar vervoerbedrijf krijgen. Volgens de directeur van de RET zijn er serieuze fusiegesprekken met de Haagse HTM. In het verleden waren er vaker gesprekken over samenwerking, maar die liepen altijd spaak. Nu zijn ze al een eind op weg, zegt de RET... Wel moeten nog met de wethouders in Den Haag en Rotterdam worden gesproken. Door de fuseren kan een deel van de voorgenomen bezuinigingen op het OV worden bereikt. RET-directeur Peters. Het samengaan zou best een goed idee kunnen zijn, ook inhoudelijk. En ik denk dat als je dan de hele Zuidvleugel, hè, want daar heb je het dan over... als je Haaglanden en Rotterdam aan elkaar zet... dat je dan een flink deel van de Randstad te pakken hebt. Maar het is altijd makkelijker gezegd dan gerealiseerd. Maar het is zeker een deel... Van de oplossing. Volgens de RET is het ministerie van Verkeer op de hoogte van de fusieplannen. Nederland moet Israël hulp aanbieden bij het voltooien van de spoorlijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Dat stelt het PVV-kamerlid De Roon in Kamervraag aan het kabinet. Deze week trok de spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn zijn medewerking voor de aanleg in... nadat Palestijnse politici en activisten tegen de toekomstige spoorlijn bezwaar hadden gemaakt. Het traject loopt voor een deel door Palestijns gebied op de westelijke Jordaanhoever. De Roon zegt dat Deutsche Bahn zich onder extreem linkse druk heeft teruggetrokken. De PVV zou het een mooi gebaar van vriendschap vinden. als Nederland de Israëliërs met de spoorlijn gaat helpen. Op Schiphol zijn een Surinaamse vrouw en haar 16-jarige zoon betrapt op drugsmokkel. Volgens de maréchaussee hadden de twee tientallen bolletjes met cocaïne geslikt. Ze vielen door de mand bij een controle na aankomst uit Paramaribo. De Maréchouce noemt het uitzonderlijk dat een minderjarige bolletjeslikker wordt opgepakt. Ik heb dat één keer eerder uh, gehoord. Ik meen vorig jaar dat we ook een minderjarige uh, slikverdachte hadden. Uh, de eerste bolletjes uh, zijn geproduceerd, zoals dat dan heet. Dus het onderzoek is in volle gang uh, van onze recherche. Het weer vanochtend, op de meeste plaatsen nog vrije zonnig. Vanmiddag ontstaan in het binnenland stapelwolken, blijft overwegend droog. 17 graden wordt het aan zee en 21 graden in het oosten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal-West en Maren, 4 kilometer. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 2. En ook een file van 2 kilometer op de A28 van Zwolle naar Hogeveen... bij de afrit Nieuw-Leuzen. Komt door een gekantelde vrachtwagen. Daardoor is de weg dicht tussen de afrit Ommen en de afrit Nieuw-Leuzen.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 met Felix Meurlups. Goedemorgen, de naam van dit programma staat borg voor constante kwaliteit... en die naam blijft de halve gehandhaafd. Kom dan om maar eens om in Holland. Kuko en Matee. we gaan judo inderdaad. Goed voor lijf en geest, hoe oud je ook bent. Het aantal Nederlandse adoptieverzoeken daalt in rap tempo... want door toegenomen welvaart in bijvoorbeeld China... blijven vooral kinderen met een gebrek voor buitenlandse adoptie over... Maar sommige mensen willen juist een kind waar wat mee is. Irene Principaal is zo'n moeder. Zo meteen vertelt ze waarom. En kent u hem nog? Shiite-leider Muqtada al-Sadr van Sadr City in Irak. Hij maakte het de Engelsen zo vreselijk moeilijk... toen die samen met de Amerikanen in 2003 Irak binnenvielen. Nou, al-Sadr is weer terug. En niet alleen binnen die Iraakse grenzen... vernam de wereld ontvangen. En wilt u er gezichten bij? Surf naar de Eerst even iets anders. Goed nieuws voor automobilisten. De files in Nederland zijn de eerste vier maanden van dit jaar met 16,9 afgenomen. Extra asfalt heeft gezorgd voor een afname van de file druk, al dus de Verkeersinformatiedienst. Maar aan de Volkskrant van deze ochtend lees ik dat extra asfalt op de lange termijn helemaal geen oplossing zal zijn. Aan de telefoon Kees Verhoeven, Kamerlid van D66. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit onderwerp. De klok is aan het lopen. Wat is dat nou? Helpen wegen nou wel of niet? Nou, op korte termijn helpen wegen sowieso. Dan is meer asfalt betekent gewoon meer ruimte. En daar kun je dus meer auto's op kwijt die dan niet in de file staan. Dus op korte termijn uh, werkt het. Je moet je natuurlijk afvragen of er nog andere redenen zijn dat de files zijn afgenomen. Misschien is het feit dat de economie, uh, dus minder banen, dus minder mensen op de weg dat dat invloed heeft. Het is nu heel goed weer. Uh, de afgelopen maanden uh, is het natuurlijk redelijk goed weer geweest. Dus dat kan een invloed zijn. En de vraag is of het over twee jaar niet zo is dat heel veel meer mensen in de auto zijn gestapt omdat ze horen dat de files weg zijn... waardoor er weer nieuwe files komen. Dat is een vraag, maar u weet er het antwoord niet op. Uw VVD-collega Charlie Abtrot, die is in ieder geval buitengewoon blij. Die zegt uh, asfalteren, help dus. En vanochtend zat hij er op de televisie bij te glunderen. Hij droomt... Ja, nou, dat geglunder uh, van dit asfaltkabinet is hartstikke leuk. En wij gunnen ze ook best wel op een paar plekken wat meer asfalt. Want op sommige plekken waar het echt vastloopt... moet je ook gewoon wat meer wegen aanleggen. Alleen er wordt te veel uh, op, op dat ene punt gegokt. En er wordt te weinig gedaan om mensen te bewegen om uh, iets anders te doen dan om acht uur in de auto te stappen en vast te gaan staan. Uh, en dat betekent dat je dus ook moet zorgen dat je andere dingen doet om, op de, om in de toekomst te zorgen dat er niet weer nieuwe files komen. Want in de, het verleden heeft steeds uitgewezen. Meer asfalt op korte termijn, minder files. Uiteindelijk gaan er dan weer meer mensen de auto pakken. En krijg je weer meer files, weer meer blik op de weg. Dus wij vrezen uh, uh, dat, dat het uiteindelijk over twee jaar, als je het nog eens een keer gaat bekijken dat het dan een stuk minder gunstig beeld is. Maar iedereen heeft er langzamerhand een auto... dus zoveel meer blik op de weg zal er niet komen wellicht? Nou, vergis u niet. Uh, er zijn steeds meer uh, uh, twee, uh, twee werkenden in een gezin. Hè. Dus vroeger had je gewoon de klassieke man die in de auto stapte... en uh, zonder het vlees neet. Maar tegenwoordig zijn er twee werkenden. Vaak hebben die gezinnen ook twee auto's. Dus er zit nog heel veel rek in de toename van het aantal auto's. Uh, en er zijn natuurlijk... Wat dat betreft uh, uh, zijn er ook juist nu in de moderne tijdperk... ook veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld via thuiswerken... of via echt goede openbaar vervoerverbindingen... te zorgen dat je een deel van die mensen op een andere manier bedient. En dat laat dit het kabinet volledig liggen. Omdat ze zitten te glunderen dat ze weer wat asfalt hebben aangelegd. Dus in die zin maken we ons zorgen. Maar ja, we zijn natuurlijk wel blij dat het in ieder geval... op korte termijn wel succes heeft gehad. En op, uh, over twee jaar dan weer gewoon een, een laagje asfalt erbij? Of een overkapping eroverheen waar de auto's dan bovenop kunnen rijden? Ja, nou ja, kijk, Nederland is een klein land. En asfalt is ontzettend en duur, dus dat is niet de oplossing. Het is veel goedkoper en het is veel duurzamer en het is ook veel, veel slimmer om naast een aantal plekken te asfalteren ook te zorgen voor nou ja, bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit huis je computer aan te zetten, in te loggen en daar de eerste twee uur de e-mailtjes van de dag te doen. Dus we moeten gewoon een pakket van maatregelen doen en niet alleen maar, oh lekker we hebben asfalt aangelegd en zie ons eens glunderen. Dat, dat is gewoon ja, op lange termijn geen goed beleid. En als hij zelf eenmaal op dat asfalt rijdt, u dus... Ja. wat vindt u dan van dat u nu al met 135 wordt beboet? Nou ja, dat is een hele andere discussie. Allereerst zit ik zelf met name heel vaak in de trein... en dan mag je soms wel 140 en dan krijg je geen boete. Uh, het is natuurlijk wel zo dat dat hard rijden... Uh, en dat, dat, dat blij zijn met, met het feit dat de auto zo ontzettend uh, wordt, wordt uh, gestimuleerd... Uh, is een beetje een eenzijdige benadering. Maar op zich is het natuurlijk... Ook dat 130 rijden is niet iets waarvan wij zeggen dat is per se verkeerd. Alleen je zou moeten zorgen dat er ook, uh, zeg maar in het openbaar vervoer, dat daar ook geldt dat mensen snel van A naar B kunnen. En het is een beetje eenzijdig wat dat betreft wat dit kabinet wil. Meneer Verhoeven, de boodschap is duidelijk. U zou een totaal andere keuze hebben gemaakt. Zo is dat. Dank u wel. Graag gedaan. De Judo. Het lijkt niet echt een sport voor mensen op hoge leeftijd. Toch staat de 82-jarige Jan van Gent vijf dagen per week op de judomat. De kleine, gespierde opa weet met gemak zijn mede-judoka's pootje, pootje te lichten. Sinds begin dit jaar traint de judoleraar uit een bos zelfs een groep judo-veteranen van tussen de 60 en de 80 jaar. Verslaggever Jan Peels stapte samen met de oude judo de mat op. Oké, okay, we gaan staan. Ik weet niet of jullie die arm kunnen al gemaakt hebben. Ja, oké. Okay. Dan we gaan we met... Hoe is je Dus ik maak een uh, aanval op het rechte been. Jan die ontwijkt dus zo. En meteen ga ik door. Binnenwaartse been haken, Dus zo. Eén, twee. Dus met een soort schijnbeweging was het hè? Eerst ja, ja. naar het linkerbeen ja, hij, en dan... Hij ontwijkt. Hij denkt dat hij een been krijgt krijgen aan deze kant. En dan ga ik over tot een andere... Dat is een, dat is een, dat noemen ze een combinatie techniek. Van een eerste beenhoort naar een... Binnenwaartse beenworpen. En dat gaat u allemaal zo makkelijk af. Ja, ja. er zit al jaren ervaring in. Wat is het geheim? Elke dag doen? Elke dag, ja. ja. Vanaf uh, mijn veertiende jaar uh, ben ik daarmee bezig. Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik allemaal verschillende kleuren banden natuurlijk. Ja, ja. Dat hoort bij judo. Maar u heeft een hele bijzondere aan. Dat is uh, uh, rood-wit gestuurd. Ja, dus tot vijfde dan heb je zwart, hè? En achtste dan, dat is echt wel iets heel bijzonders. Ja, en als je de vijfde dan hebt, of de zesde dan, dan krijg je dus een geblokte band. Tot achterdan. Rood-wit geblokt. En dan, met de negende dan is hij rood. Dus de, uh, Gezing had de rode band. Tiende dan. Tiende en, dan. Ja. Hoeveel, hoeveel mensen van uw soort zijn er in Nederland? Nou, niet zoveel. Dit aantal kun je tellen. Geloof ik hem, zes, zeven, Achterdam. En dan hebben wij in Nederland daar, ja wij kijken daar gewoon naar, maar ja. als je dan in Japan komt, dan ben je wat, hè? Ja, bij huis is een knipmes. Echt waar? Ja. U mag gewoon aanschuiven bij die Japanse ja, keizer, de... ja, bij spreken. Ja, ja, ja. ja. En dat komt niet zomaar ergens vandaan, want ja, u heeft samen met uh, bijvoorbeeld ja. de Anto Gezing ook getraind, dus ja, dan, ja. dan kun ja. je wel wat. Ja, ik heb me er goed erin, daar zei Gezing tegen mij, Jan zegt, die, ik heb nou een, een, een mooie techniek, mag ik die bij jou toepassen? En ik pakte me vast en ik geloof dat ik een keer of drie rond Toen kwam ik op mijn grote teen terecht. En uh, ik had de tijd van mijn, mijn dikke teen. En ik zei, nou, dat uh, neem ik je nog wel eens een keer terug, hoor. Ik zei, ik pak je terug. We gaan er jaren overheen. Toen werd die, die Nederlandse kampioenschappen werd hier nog gehouden. In de sporthal, uh, weet ik weer. Maaspoort? Maaspoort, ja. En uh, toen zat ik op de stoel. Zat ik, uh, en ik had nog een stoel. Toen zei de maat tegen mij, daar moet je nu op gaan zitten, want de gewank was de pers. Dus ik ging daarnaast aan. toen ging geen Geesing aankomen. Hij zegt, Jan, mag je naast je hier komen zitten? Zegt hij, hoe gaat die gang? man, Hij gaat zitten en hij gaat er dwars doorheen. Zeg. En dan met heel sportief op. Hij zegt, heb je vooral niet vergeten wat, wat ik jou vroeger aangedaan heb. Precies, dat heeft u even zeg, teruggepakt. Ja. In een van de hoeken van de trainingszaal zijn twee heren met grijze haren. Tenminste, de een iets minder haar dan de ander. Ja. Bezig om met elkaar te trainen. Hoe oud bent u? 67. 67. En nu? 62. 62. Ja, dat zijn dus echt wel de veteranen in de sport En nog steeds fanatiek, want het gaat hier ja, ja. met enorm veel overtuigingskracht. Hè? Ja, dat, dat moet ook wel. Anders hoef je hier niet te zijn natuurlijk. Hè? En ik ben een jaar nu bezig eigenlijk hier. En daarvoor was het 35 jaar, tot 40 jaar geleden. Ja, als jongetje bezig als geweest? Als jongetje bezig en toen niet meer eigenlijk. En nu weer opgepakt. En gaat het dan zo makkelijk? Want ik denk dan... ja, op, op, Nee, op... Het valt nog niet aan mij. Nee, u staat al nee. op de heigen. Ja, dat is de leeftijdshermer zeg maar dan wel zeggen. Leeftijdgenoten van u, die gaan liever bridgen of zo? Ja, maar dat vind ik geen sport. Althans... Dat vinden zij wel, hoor. Ja, best ook. <laughs> Voor hun is het ook wel een sport. Het is een denksport. Maar hier doet het allebei. Denken en bewegen. En dan gaat het om... En niet achter een te zitten. U staat flink te heiken, maar het is, het is fysiek natuurlijk ook zwaar. Ja. Merk je daar wat van nee, op uw leeftijd? morgen vroeg. Dat morgen weer? Ja, dan is het maar stijf. Spierpijn? Spierpijn. En dan duurt het ook een dag en dan valt het weer mee. De eerste keer was het meer dan een week, ik kon niet bewegen. Maar toch elke week gaan? Ja, ja, maar ja, ik ga sinds nou, uh, 78, dus iedere week dus. Oh, dus u bent al een ja, Wat dan gaat, uh, is het heigen, wat wel mee en de spierpen ook. Ja, u staat er ook een stuk rustiger bij te <laughs> rijden. Dus wat dat betreft, je kunt het heel lang volhouden, want ja, 82. De leraar is 82 en lijkt 28, je, je draait hem er eigenlijk helemaal in. Het is een machtige sport. Kijk, je wil, je wil gewoon in beweging blijven. Dat zit in het aard van de beestje. Je hebt mensen bij die, ja, die komen niet verder, die gele band. En dan hebben ze het al gezien, hè? Maar Denken ze, we kunnen hè? Van nature ben ik een strever. Dan nou ben ik Amsterdam, maar ik wil ook verder gaan dat ik ooit negen dan haal. Nu nog? Ja, daar zit er nog in, hoor. Echt waar? Ja. ja. Wat ja. moet u daarvoor kunnen doen dan nog? Niks. Niks? Ja, Niks. <laughs> <grijg> Niks. Niks. Nee, Gewoon nee, blijven staan. Het is een bijzondere promotie. Oké. Okay. Het is gewoon wat je eh, vroeger gedaan hebt, wat je met je leerlingen gedaan hebt. En dan word je daarop gepromoveerd. Verdiensten voor de sport. Nou, want ik heb ook eh, mezelf ook redder eh, in de orde van de Royal Nassau. Ook vanwege ja. het judo? Ook vanwege het judo. Het ja. duurt te lang. Het duurt te lang. Je moet meteen eh, pakken. Hup, onderdoor, daar, trek aan, trek aan, trek aan. Hup, en hebben. Ja, is goed, joh. Zo moet je judo, hè. Nou hoor ik natuurlijk helemaal niet bij de veteranen, maar zou het mogelijk zijn om mij een techniek te leren? Dat kan wel ja. Heel kort. Ja, een ja. hele makkelijke dan. Als ik nou de been optil, dus ik wil eigenlijk maak een oceaan bij een been, een been. Ik heb gewoon twee losse en, handen en, nu, hè? Ja. maar deze moet je eigenlijk gewoon vasthouden. Zo. Ik hou je wel. En deze hou ik bij mijn mouw. vast, ja. Maar dan ga je je werpen, en dan keer ja. je zelf je rechterbeen op, en dan ga je zitten op je billen, gewoon op je billen zitten. Ja, ja. Je moet ook heel rustig. Je moet zelf kijken. Ja. En dan val je veel makkelijker. Anders val je als een plant, hè? Maar zou ik u ook om kunnen krijgen? Ja, he. kom maar. Ik zet hem erin. Oh. Met alle respect natuurlijk. Maar... Ja. <laughs> <laughs> Dit was een makkelijk idee mee, hè. Ja. Ja. Maar dat zou ik dus nooit doen op het moment dat ik u op straat tegen zou komen. met een hele lieve man. En de... met alles wat ik nu van u weet, zou ik met een grote boog om u heen lopen. Ja omdat we met waren. Is dat nodig? Ja, een beetje overdreven, mag wel. De 82-jarige judoka Jan van Gent. Morgen staat hij weer op de mat. Fleet Foxes is een band uit Seattle. Dat is een mooie stad. Ik ben benieuwd of er ook mooie muziek vandaan komt. Het komt van de CD die je onlangs is uitgebracht: Helplessness Blues, Battery Kinsey. Frits Foxes speelde en was ook te zien op de site. De Kinderhulporganisatie Wereldkinderen, die de helft van de adopties in Nederland verzorgt, ziet dat het aanbod van adoptiekinderen snel daalt. Steeds meer landen ondertekenen het HAAS-adoptieverdrag. Uh, wat inhoudt dat ze zich uh, eraan verplichten dat ze eerst lokaal... in eigen land zullen kijken of er een gezin beschikbaar is. En dat lukt ook steeds beter. En je ziet ook dat de economische ontwikkeling steeds verder doorgaat. Ook, uh, ook in ontwikkelingslanden. Kinderen met een lichamelijke afwijking, special needs, zijn er wel genoeg. Maar veel ouders willen dat niet. Ouders kunnen dat wel niet willen, maar zullen straks wel moeten... Het journaalfragment stamt uit 2007 en uh, onlangs werd bekend dat het aantal adoptiekinderen met een zogeheten special niet verder is gestegen. Volgens de stichting Adoptievoorzieningen wordt adoptie van een gezond kind in de nabije toekomst zelfs onmogelijk. Ik praat hierover met Irene Principaal. Ze al ze alweer tien jaar een website voor adoptieouders van kinderen die speciale zorg nodig hebben en heeft er zelf drie Goed, van die kinderen. Nee, maar. Special niet kinderen alle drie. Ja. Dat klopt. Uh, in de praktijk nu is er eentje die echt speciaal niet heeft. Die andere bleek in de praktijk toen we thuis kwamen niet meer zo te zijn. Speciale zorg? Speciale zorg, Wat ja. hadden ze? Uh, de jongste is geboren met een lipkaak gehemeltespleet. Vroeger noemden we dat hazellip. tegenwoordig noemen we dat schisis. En de andere? De oudste had een heupafwijking, die liep erg moeilijk. Maar de informatievoorziening uit China was toen nog erg beperkt. Dus konden we niet goed inschatten wat dat in zou houden. Dat is tegenwoordig niet meer zo. En dat bleek in de praktijk thuis gewoon heel erg mee te vallen. En dat is overheen gegroeid. En dan is er nog een, hè? Ja, die had een Engelse ziekte. En dat bleek ook in Nederland niet zo te zijn. Goede voeding was daar al een hele goede zorg voor. Over hoeveel kinderen praten we eigenlijk in Nederland? Ik denk dat er in totaal... Zo'n 700 kinderen geadopteerd worden. En de helft daarvan heeft een special niet nu, het afgelopen jaar. Was Speciale dat. zorg hebben. Die Speciale nu. zorg. Maar uh, dat zijn dus geen zwaar gehandicapte kinderen of, of kinderen met een geestelijke stoornis. Nee, zeker niet. Nee. De, de kinderen hebben vooral algemeen een uh, lichamelijke afwijking, vaak or, uh, operatie, via een operatie te verhelpen. Ja. En andere dingen die, uh, ja, zoals het missen van een handje, ja, het klinkt heel. Naar, dat is het ook wel, maar de kinderen leren er zo goed mee omgaan... dat heeft vaak geen speciale zorg nodig. En die hebben dat al geleerd in China, Hoe moeten ze dat hier allemaal leren? Nee, de meesten hebben al aardig in Nederland, in China geleerd... hoe daarmee om te gaan. Nou zijn er twee bewegingen in het adoptiewereld. Het aantal aanvragen voor adoptie neemt spectaculair af. Van bijna 3200 zes jaar geleden naar 1600 vorig jaar, dat is een halvering dus. En ondertussen stijgt het aantal adoptiekinderen met een... Uh, Speciaal niet, moet ik dan maar steeds blijven zeggen. Ja. Ik ga eens even kijken of ik daar wat, dat, wat kan veranderen. Hangen die twee ontwikkelingen met elkaar samen, denkt u? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel ouders graag een uh, gezond, zo jong mogelijk baby willen adopteren. En het is, uh, ja, de ouders die dit wel willen, die moeten daar ook goed op voorbereid zijn en het ook echt willen. En niet alleen maar omdat ze een kind willen. Ja. Uh, die kinderen van u, uh, die, die, die dochter ja? die, die hazelip heeft. Ja. Gaat dat ziekenhuis in, ziekenhuis uit? Nee hoor, nee. Ze heeft twee operaties van een dagopname gehad. Ze heeft logopedie gedurende een lange periode gehad. Omdat haar spraak natuurlijk heel moeizaam ging. Maar nu is het een gewone twaalfjarige die naar school gaat en straks de HAVO gaat doen. Want daar zien mensen wellicht tegenop, hè? tegen dit soort zaken. Ja, dat geeft ook tijd. Daar moet je ook tijd voor hebben en willen maken. En dat kost het, absoluut. En hoe komt het nou dat er uh, steeds minder adoptiekinderen hier uh, zijn... die eigenlijk helemaal niets hebben? Klinkt een beetje raar natuurlijk, maar omdat die geen die, speciale zorg nodig hebben. Omdat die volgens het Haagse adoptieverdrag... in het land van herkomst geplaatst kunnen worden. En daar veel wens, gewenst zijn. Bijvoorbeeld China wordt ja. steeds rijker. Ja, ja, dus die kinderen zijn veel beter te plaatsen in China zelf. Bij ja. Chinese adoptieouders. En dat is ook uh, prima. En wat moeten die mensen hier in Nederland dan, die graag kinderen willen hebben? Ja, de, de kinderen zijn... Uh, kan ik kan me voorstellen dat je die heel graag wil. Maar het is geen product wat je kan kopen. Nee, dat is waar. Wat je kan... Nee, wat je, wat je, waar je recht op hebt, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dan ga je ze zoeken. Dan kom je erachter dat het kind even heeft. Dan denk je, joe, die wil ik eigenlijk liever niet. Nee. Uh, het is je hele goede zaak om je daar goed op voor te bereiden. Goed te informeren wat daar tegenwoordig in mogelijk is. Het is een chronische ziekte ondertussen, wat natuurlijk veel uh, regelmaat vraagt in medicijnen innemen. Maar dan kan een kind gewoon opgroeien zoals elk ander kind. En gewoon ook uh, het arbeidsproces in. En gewoon ook zijn belasting betalen zoals ieder ander kind. Is er voldoende voorlichting, mevrouw Principeal? Ja, er is van vo voor uh, de voorzorg voldoende voorlichting voor de ouders om te weten waar ze aan beginnen. Maar de, de, de, misschien zijn ouders wel geneigd om zwaardere dingen te accepteren... als dat wenselijk is in sommige situaties. Je moet goed naar jezelf blijven kijken, wat kan ik aan? En is dat goed voor, mijn, voor een kind? En toen u het eerste kind ging halen in China, hoe ging dat? Ja, wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel, we waren erg benieuwd hoe ze eruit zou zien. Wij wisten helemaal niks van haar... Maar we zagen haar gezichtje en hoe ze reageerde en hoe ze was. Dat dat beentje is dan niet zo belangrijk. Nee, maar toen had ze waarschijnlijk... Die hazelip had ze Oh, dus dat al. is een ander... Dat is, onze oudste had we het aan de heup. Die hazelip, die, uh, dat is onze jongste dochter. Yeah. Die had ze al. Daar was ze wel aan geopereerd al. De lip was in China al gesloten. Dus uh, ja, dat wisten we. U wist van tevoren dat u een gehandicapt kindje zou krijgen? Een kind met een special niet, dat wist u niet. Een speciale Precies, zorg, het, ja. Ja. ja. Want ja. ik vind haar niet gehandicapt. Nee. Wat is gehandicapt? Dat is ook wel waar, ja. Maar dat ja. wist u van tevoren? Ja. Dat was uw voorbereid? Ja, helemaal. U wist alleen niet hoe het eruit zou zien, of had u al foto's gezien? Ik had foto's van haar gezien, ja. Maar daar heb ik niet op besloten. We hebben van tevoren al gezegd, uh, elk kindje is welkom met een schieses. U bent zelf betrokken bij de nazorg, onder andere met een website... waarop ouders elkaar kunnen steunen en informatie uit kunnen wisselen. Welke problemen worden daar zoal besproken? Oh, Heel divers. Opvoedproblemen, maar ook uh, ziekenhuizen, behandelingen... wat goed is voor kinderen. Uh, heel divers. Alles wat ouders bezighoudt met uh, het zowel het opvoeden van een adoptiekind... Gewoon, of uh, behandelingen van hun niet. of wat kan je verwachten... Veel ouders, als je nog geen kind hebt, zien alleen de special niet. Maar het zijn hele gewone kinderen. Kunt u een voorbeeld noemen van een probleem? Wat behandeld wordt op de site? Ja, we hadden laatst... Uh... Ik kwam een he? beetje met die vraag. Ja. Natuurlijk. ja. <laughs> ja. Um... Welke uh, behandeling voor een schieterskind is uh, uh, goed. Er zijn Alle schieterscentra in Nederland hebben een eigen behandelmethodiek. De haaselip, mensen, he, De hazelip. Ja. En mensen vragen zich wel af wat zou de beste methode zou zijn. De beste volgorde van operaties. En dan geeft u onder andere ook advies. Want u hebt het meegemaakt ja. met de jongste dochter. Ja, dat doe ik ook. En andere ja. ouders ook. Ja. Als er nog alleen maar kinderen met een aandoening naar ons land komen... Gaat dat dan niet zwaar op de gezondheidsbegroting drukken? Vraagt Ingrid Maurus zich af in een mailtje. Ik denk het niet. Want uh, de meeste kinderen hebben geen hele intensieve zorg nodig. En we praten over maar een heel klein percentage van alle kinderen in Nederland. Ik weet niet hoe, wat, hoe groot het budget is... maar ik kan me voorstellen dat het een uh, duizendste promille is... van het totale budget voor gezondheidszorg in Nederland. Volgens dat verdrag van Den Haag worden kinderen eerst in eigen land opgevangen. En dat kan nogal sneu zijn, zegt Marcel Brekemans, Brekelmans... voor al die kinderen die graag naar een Westers land zouden willen... omdat daar de voorzieningen veel beter zouden zijn. Als die kinderen zich dat dan nou al realiseren. Maar goed, ja. dat stelt hij. Ja. Kinderen in Nederland zijn altijd jonger dan zes jaar... dus die zullen zich dat niet realiseren. Nee. nee. Ouders komen door voorlichting en nazorg goed beslagen ten ijs. Maar kunnen ze ook omgaan met zaken als pesten op school? Bijvoorbeeld als een kind, net als uw dochter, een hazelip heeft? Vraag van een andere luisteraar van de gids.fm. Ja, mijn kind is nooit gepest. Dat ligt ook een beetje wel hoe het kind zelf in het leven staat, denk ik. Maar er zijn goede nazorg bij de Stichting Adoptievoorzieningen... in nazorg uh, hoe daarmee om te gaan. Daar is wel degelijk goede zorg voor. Eigenlijk heeft u het over een succesverhaal, hè? Ja, sorry, maar ik vind het zijn kinderen. En die hebben een speciale zorg, maar voor de rest zijn het hele normale kinderen. Maar je hoort ook heel vaak van adoptiekinderen die niet bevallen en die vervelend zijn. En die trauma's hebben gehad en nog hebben uit, uit, uit, uit hun vroegere bestaan. Dat kunnen zeggen. deze kinderen dat ook hebben, maar dat heeft niet, hoeft niet met hun specialiteit te maken te hebben. Nee, dat is juist. Maar eh, dan is het wat minder positief, zo'n verhaal. Ja, dat kan. Dat klopt. En gaat uw website daar ook over? Dat wordt ook regelmatig besproken als het niet zo goed gaat. En welke zaken komen dan in orde? Opvoedingsproblemen. Ja. Uh, gedrag. Als bijvoorbeeld, uh, het is heel zwaar voor ouders als kinderen. Heel moeilijk kunnen slapen bijvoorbeeld. En dat drukt heel zwaar op je ouderschap. En dan kan met de allen over gepraat worden. Om tips te geven. Hoe je je kind zo veilig kan laten voelen dat hij kan gaan slapen. U heeft er met uw kinderen geen problemen mee gehad? Ja, ook hoor. Echt, ja? Ja. Ja? ja. Gewone slaapproblemen, ja. De gewone slaapproblemen noemen. Nee, ook wel. Ook, vooral bij de middelste. Uh, die durfde niet te gaan slapen. Waarom niet? Omdat heeft ze zich je... nog niet uh, bang was dat wij weer weg zouden gaan. Of uh, ja, nog niet goed gehecht ja. aan ons. Irene Principaal. Ze helpt adoptieouders uh, die speciale zorg nodig hebben. En ze heeft er zelf drie. Maar ik u danken. Ja hoor. Dank u wel. Zometeen nog de volgende onderwerpen. Superman die zijn strijd voortzet om meneer Willig weer aan een telefoonverbinding te helpen. En Simone Wijmans over computerspelletjes waarmee je de militaire operatie tegen Bin Laden kunt naspelen. De hoofdpunten van het nieuws nu met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. Bij de pvv vleugel in het Tweede Kamergebouw zijn twee omstreden vlaggen weggehaald die daar achter de ramen hingen ging om zogeheten prinsenvlaggen met de kleuren oranje, wit en blauw. De vlag werd in de Tachtigjarige Oorlog gedragen... door de aanhangers van Willem van Oranje in de strijd tegen de Spanjaarden. De prinsenvlag werd aan het eind van de jaren 30... als nationalistisch symbool ingelijfd door de NSB... en wordt tegenwoordig vooral door extreemrechtse groeperingen gebruikt. In Griekenland wordt vandaag opnieuw gestaakt... tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Veel treinen rijden niet en de meeste overheidsgebouwen zijn gesloten. En ook vallen vanmiddag tientallen vluchten uit. En een nieuw record op het dak van de wereld. Een Nepalees van 51 heeft voor de 21ste keer in zijn leven... de top van de Mount Everest bereikt. In mei 1990 deed hij dat voor het eerst. De man heet Apa Sherpa, maar hij wordt ook wel Super Sherpa genoemd... vanwege het gemak waarmee hij steeds weer de hoogste berg ter wereld beklimt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWW Verkeersinformatie. De A28 van Zwolle naar Hogeveen is nog steeds dicht... tussen de afrit Omme en de afrit Nieuwe Leuzen... Vanochtend is daar een vrachtwagen gekanteld en het bergen kost nogal wat moeite. Het verkeer kan alleen via de parkeerplaats. En dat levert uiteraard file op van Zwolle naar Hogeveen... bij de afrit Nieuw-Leuze, 2 kilometer. Zwaar. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Tot 12 uur nog kan meneer Willig weer bellen... naar een rondje KPN Telekom, Juvenie Telekom en Pretium. Acteerwerk van Bin Laden in computerspelletjes en de wereld ontvangen. De wereld ontvangen. Bin Laden van je gaat het hebben over Irak. Inderdaad, ik ga eerst even drie jaar terug in de tijd. Toen werd in Baghdad een bloedige strijd gevoerd in de wijk Sadr City. Daar wonen miljoenen mensen civilians in this sprawling Baghdad neighborhood continue to be caught in the crossfire women and children among the victims of a gradual intensification of fighting ...between American and Iraqi forces on one hand... ...and members of the Mahdi army on the other. In 2008 dus. Amerikaanse en Iraakse soldaten voerden een groot offensief uit... ...tegen het Mahdi-leger. Dat was de gevreesde militie van de Shiïtische geestelijke Moktade al-Sadr. Yeah. In 2003 had al-Sadr die, die militie, dat Mahdi-leger, opgericht... ...om de goddelijke bezetters te verjagen. Maar uiteindelijk voerden zijn mahdi strijders dus ...ja, eigenlijk een soort oorlog tegen alles en iedereen. Tegen de, de Iraakse regering, tegen de Soenieten, tegen, tegen andere. De shiiten. Uh, en bij dat geweld vielen, vielen duizenden doden. Hè. Er werd toen wel gesproken over de, de Iraakse burgeroorlog. Maar in de zomer van 2008, na dat offensief... tegen zijn leger, vond Al-Sadr het mooi geweest. Hij zette zijn militie in de mottenballen. Waarom deed hij dat dan? Ja, Eigenlijk was, was zijn militie in de, in de pan gehakt. Bij dat offensief waren duizenden van zijn mannen uh, gedood. En de rest was, uh, uh, was gevlucht naar, uh, naar Iran, de grens over. En daar zat Al-Sadr zelf ook al, sinds 2007. Daar was hij namelijk aan het studeren voor Ayatollah... Uh, maar eigenlijk had hij ook een, een veilig heenkomen gezocht in Iran. Dat, dat waren zijn, uh, zijn bondgenoten. Omdat ja, de Amerikanen zaten hem achter, achter hem aan, de, de Iraakse autoriteiten, en ze wilden hem dood of levend te pakken krijgen. En daarna is het heel stil geworden, rond dat we... Ja, hij zat daar stilletjes te studeren uh, in Iran. Uh, maar stiekem had hij nog steeds een, een machtsbasis in Irak. Want dan had hij een, een politieke partij opgericht... en hij bleef mateloos populair... vooral bij die miljoenen straatarme Shiitische uh, Irakezen. En vorig jaar won zijn partij 39 zetels in het Irakse parlement. En met die zetels kon hij premier al-Maliki... aan een nieuwe regering helpen. En in ruil daarvoor kreeg hij natuurlijk wel iets terug... namelijk een, uh, zevental ministersposten. En Al-Sadr mocht ook terugkeren naar Irak. Dat deed hij begin januari. En dan gaf hij meteen een toespraak in Najaf. Dat is voor shiiten een heilige stad. <tieden> Ja, we zijn de bezetters niet vergeten. We gaan door met ons verzet, ons militaire en culturele verzet. En dan, nou, zo hoor je ze een duizenden aanhangers kanderen: Nee, bezetter, nee. Militaire en culturele verzet. Dat betekent dat Al-Sadr misschien weer van plan is om de wapens op te pakken? Ja, dat is een, uh, dat is een, een dreigement van, uh, van Al-Sadr. In, in april, uh, toen werd uh, de val van Saddam Hussein herdacht... Hè, dat, dat gebeurde in 2003... gingen in Baghdad ook tienduizenden mensen de straat op... om, te, bezetten, om, om te, te demonstreren tegen die bezetting die nog steeds voortduurt. En een woordvoerder van Al-Sadr sprak daar de mensen toe. If US troops do not get out of our country, he said... We will escalate our military resistance and unfreeze the Mahdi army. Ja, die man van al sarrah die zei... als de Amerikanen zich niet terugtrekken op 31 december... dan halen we het Mahdi-leger uit de ijskast... maken we een eind aan het staakt het vuren. Maar de Amerikanen die hebben toch gewoon gezegd dat ze uiterlijk 31 december willen vertrekken? Ja, dat zijn ze ook nog steeds van plan. Althans, dat is dan het officiële verhaal. Want achter de schermen wordt er ja, heel druk gemarchandeerd over een langer verblijf. En als reden wordt dan aangevoerd dat er nog altijd grote spanningen zijn... tussen uh, bev verschillende bevolkingsgroepen in, uh, in Irak. Bijvoorbeeld tussen de, uh, tussen de Koerden en de Arabieren. En dan is ook het Iraakse leger nog niet helemaal in staat... Ja, om, om het eigen land, de eigen grenzen te beschermen tegen bijvoorbeeld Iran. Nou, dat klinkt wel, uh, wel aannemelijk. Maar volgens Jonathan Steele... hij is een, een veteraan verslaggever voor The Guardian in Irak onder andere... Uh, wordt premier Al-Maliki door de Amerikanen zwaar onder druk gezet... om akkoord te gaan met een verlenging. Want volgens Steele wil Washington zelf heel graag dat die militairen blijven. Ja, om zo allerlei strategische belangen van die Amerikanen... in het Midden-Oosten veilig te stellen. Nou, speelt er het dreigement van Al-Sadr... om zijn machtileger weer nieuw leven in te blazen... Uh, speelt dat nog een beetje een rol? Nou ja, want uh, die Amerikanen die hebben altijd... vanaf het begin van al zijn opkomst eigenlijk gevreesd... Uh, dat al van Irak een soort Iraanse satellietstaat wilde maken. Hij had altijd hele stevige banden met Iran, heeft hij onderhouden. Dus misschien als die Amerikanen hun troepen terugtrekken... dan ruikt al zijn kans. Alleen vorige week eh, liet al -Sadde zich ineens van een, een heel andere kant zien. Hij riep alle Irakezen op om massaal en vreedzaam te demonstreren tegen de bezetters. Eh, op 23 mei staat er zo'n grote demonstratie gepland. En kolonel Gibbs van het Amerikaanse leger juicht dat van harte toe. Ik respect, we hebben sommige demonstraties en, is goed is, want dat is wat we ze vertellen. In een democratie kun je je mening uitbesteden op een vreedzame manier. En dat is wat we gaan zoeken. Ja, demonstreren is goed, zegt kolonel Gibbs. Dat is wat we de Irakers altijd verteld hebben. In een democratie mag je je mening uiten op een vreedzame manier. Hoeveel invloed heeft al sadr eigenlijk nog? Ja, hij, hij lijkt nu wel een soort spin in het Iraakse web. Hè. Met zijn partij kan hij de regering maken of breken. Dan heeft hij die hele grote fanatieke Shiïtische achterban. Uh, ja, en hij kan nog zo af en toe dus, dus dreigen met die die milities die hij weer eventueel zou, zou kunnen oprichten. En ook internationaal krijgt hij langzamerhand meer aanzien. Uh, zo werd hij uh, zondag zelfs ontvangen door de emir van Qatar... om te praten over de opstand in Bahrein. Nou, daar zitten die, uh, de E de, de, de medische ieten van, van Al-Sadda zitten daar flink in de knel. Kortom, Al-Sadda is weer helemaal terug van weg geweest. Waarschijnlijk machtiger dan ooit, dus de Amerikanen zijn gewaarschuwd. Willem Frank de Noot, dank Graag tot vrijdag. Tot vrijdag. Kate Pearson is een Amerikaanse zangeres. En is een van de zangeressen van de band The B-52's. Maar werkt ook veel samen met andere groepen. Met de Ramones bijvoorbeeld, met Eggie Pop, met uh, The Times of Orchid. En noem maar op. Maar ook met R.E.M. Shiny happy. Nee. Als het hetzelfde moet doen, gaat het veel beter. Shiny happy people. Samenwerking tussen Kate Pearson en voornamelijk REM. Vara Radio 1. Superman. Vorige week hoorde u het verhaal van meneer Willig, bijna 90, een man alleen. Hij liet zich verleiden door Euphony Telecom en daarna door Pretium. Resultaat dubbele rekeningen en hij kon niet meer bellen. Pretium beloofde te reageren, maar eerst nog even meneer Willig en zijn zoon. Oh, oh, oh, oh, een half jaar geleden in deze kamer wordt u gebeld. Ik wist helemaal niet door wie ik gebeld werd. De naam Pretium die zei mij helemaal niets en die heb ik ook maar half verstaan. Toen kwam dan hun aanbod van we willen u goedkopen. We willen dat u uh, niet die dure KPN iedere keer moet betalen. Oh, ja. Ik ben veel eerder benaderd, al een half jaar daarvoor, de eufonie. Die brachten mij hetzelfde voor in hun reclame. Alsof ik KPN en hen een groot plezier deed. Dat ik over zou gaan van KPN naar eufonie. Ik dacht eigenlijk, ze beschouwen mij als een kleine klant. En misschien wel KPN van die kleine klanten af. En hevelt dat over naar zoiets als eufonie. Begreep u wel helemaal waar u aan begon toen u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 Maar word je dan ook eigenlijk misschien een beetje besodemieterd? Achteraf wel, ja. Welkom bij Pretium Telecom. Dit gesprek kost 15 eurocent per minuut... plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Voor algemene vragen, kies dan één. Uh, zij geven aan dat het op het nummer bij Tele2 loopt. Tele2 zegt dat het nummer bij KPN loopt. Het is ja. uw verwarring met vier maatschappijen, met KPN... Ja, uh, twee en dan eufonie. Even kijken, want vanaf 3 maart is hij weer teruggezet. Ik ga even nakijken naar welke amendement. Eén moment. De zoon van meneer Willig is op een gegeven moment zijn vader bij gaan staan. Jurik Willig. Uh, meneer Willig, wat is de kern van de zaak? Wat is er misgegaan? Uh, er is misgegaan dat uh, mijn vader uh, meer is gaan betalen. Hij...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 Toen heb ik tele 2 gebeld. Die konden niks vinden. En toen heb ik weer pretium gebeld. En die zeiden dat ze me nog zouden bellen. En dat hebben ze niet meer gedaan. Mijn vader kan niet bellen. Een ogenblik geduld, alstublieft. Een ogenblik geduld, alstublieft. Een ogenblik geduld, alstublieft. Een ogenblik geduld, alstublieft. Een ogenblik geduld, alstublieft. Overrompeld en daardoor besoden mietend. Ja? Zonder meer. Ja, ja, Ja, ja, ja. Zonder meer. Uh, De overrompelingstactiek is. Het is voor oudere mensen namelijk niet, niet te construeren... hoe uh, de, de hele telefoontoestand in elkaar zit. Mijn vader leeft nog in het PTT-tijdperk, heel overzichtelijk. Oh, riepen wij maar, was er nog maar de PTT? En, en uh, al die aanbieders, providers, uh, lijnhuur, uh, totaal ge geen idee? Geen idee. U zegt, mijn vader is overrompeld en daardoor uh, bedonderd door eufanie. Vindt u hetzelfde opgaan voor Pretium? Voor Pretium is het nog veel erger, want dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden... Want uh, het bellen naar pretje uh, moet ik zeggen dat dat geen pretje is. Dat is voor 15 cent per minuut uh, uitgescholden worden. Dus ze vonden dat ze gelijk hadden en ik hield gewoon vast dat, dat dat niet zo was... omdat mijn vader gewoon niet meer kon bellen. En uh, wij beëindigen dit gesprek en nou ja, enzovoort, enzovoort. Het was, uh, het was erg vervelend allemaal. Een boevenbende. Echt een boevenbende. Oh, Welkom bij de klantendienst van Euphony. Welkom bij de Euphony Customer Service. Indien u in het Nederlands wenst verder te gaan, druk 1. To continue in English, press 2. Goedemiddag, uh, Eurvonnee, wat kan ik voor u doen? Wat klinkt u Belgisch, klopt dat? Ja. Yeah. Ja, wat een mooie stem. Um, <laughs> Dankjewel. Ik, ik wou u allereerst uh, bedanken voor de muziek. Ik heb uh, even moeten wachten... Oei. En er werd zulke mooie muziek gebruikt. Ja. <laughs> Die wil ik eigenlijk thuis ook draaien. Kunt u mij zeggen welk nummer dat was? Uh, ik weet eigenlijk zelf niet welke muziek dat er op onze wachtlijn staat. Um, heeft u een klantnummer nodig? Ja, zegt u maar hoor. 05... 05? 75444. 4, 4. De heer Willig uit Amsterdam. Klopt het dat het Pretium u de lijn heeft teruggegeven op 3 maart? Uh... Als er iets gebeurt, dan kan hij niet eens meer de dokter of de arts spellen. Ah ja, want de lijn is blijkbaar niet actief. Maar dan neemt hij best contact op met, uh, met KPN. Ja, ja, ja. Klopt het dat Pretium op 3 maart u de lijnen heeft teruggegeven? Dat kan ik hier niet zien. Bye, bye. Geen probleem, hoor. Ja, hi. Well, you don't know me. Know you. Welkom bij KPN Klantenservice. Want hij krijgt geen keystone. Ja, hij kan gewoon niet bellen. Ja, het is namelijk zo, dit nummer is nog niet bij KPN. Dus op dit moment kan ik die lijn niet testen en ook niet nakijken wat er aan de hand is. Hoe kan dat dan? Uh, nou, ik denk dat uh, een van de providers het, uh, het signaal voor naar buiten bellen af heeft gehaald. En wie is dat? Is dat iPhone of is dat Pretium? Wie dat is, dat kan ik hier niet zien. Oh, man man Welkom bij KPN Klantenservice. Ja, um, Pretium die belt op van wij zijn van Pretium en we bellen over het netwerk van KPN. En dan doen ze dus net dat ze van KPN zijn. Op die manier proberen ze mensen naar zich toe te lokken. U wordt bedankt. Graag gedaan. Dag, meneer. Echt een boevenbende. Ja, het is een boevenbende. Zegt de zoon van meneer Willig... die inmiddels weer kan bellen. Zoals die eerder al kon. Gewoon via KPM. Ondanks de eerdere toezegging... weigert de pretium te reageren. Misschien volgende week, je weet maar nooit. Gabby Young en Other Animals... is een debuetsingel van een Engelse singer-songwriter... van maart van dit jaar... van het album We Are All In This Together... het nummer Apples.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 Komen ze nog een keer? Nee, die Ermels zijn verdwenen. ASCIO kwestie, een andere nummer dan ik had aangekondigd, maar ook... Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders computerspelletjes over de dood van Osama Bin Laden. En hoe ziet muziek luisteren en koffiedrinken nieuwe stijl eruit? U hoort het van Simone Wijmans. Ze meldt namelijk wekelijks het laatste nieuws over internet en gadgets. Simone, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Osama The Game? Ja, je kon erop wachten en uiteindelijk ging het toch wel heel erg snel. De eerste computergames rond de operatie van die Navy Seals die leidden tot de dood van Osama Bin Laden. Het zijn nu al uh, online te spelen. En een van de bedrijven die een spel heeft gemaakt is Kuma. En Kuma werd beroemd omdat zij gratis online spelletjes ontwikkelen over echte oorlogen. Ja, je zo, kun je, ja, zo kun je op hun site bijvoorbeeld meerdere games spelen over de oorlog in Irak. En na Saddam Hussein speelt nu Osama dus een hoofdrol. Ik heb enig vermoeden, maar beschrijf het spel Ja, Het zal je niet verbazen dat het een schietspel is. Je kunt de militaire operatie van die Navy SEALs in Abarabad echt naspelen. Het is een multiplayer game, dus je speelt in twee teams tegen elkaar. En je moet dus als Navy SEAL binnen een bepaalde tijd... verschillende opdrachten uitvoeren en uh, ja, het gebouw binnen gaan tegenstandig... Uitschakelen. Die hebben allemaal baarden en witte jurken aan. De belangrijkste opdracht is uiteraard het doden van Osama... en het meenemen van zijn lichaam. En ziet het er een beetje levensrecht uit? Nou, Voor een spel dat in zo'n relatief korte tijd is gemaakt... ziet het er inderdaad vrije levensrecht uit. Het is natuurlijk heel donker. Je hoort ook continu het geluid van de helikopter op de achtergrond. En als je binnenkomt als Navy SEAL... Uh, ja, die brandende helikopter die ligt daar ook. En dat was die helikopter die de SEALs uh, uiteindelijk moesten achterlaten. En het geluid hebben we van die helikopter... En als je nu gaat naar uh, degids.fm dan kun je ook een beetje meekijken hoe, hoe die game eruit ziet. Um, rond het pand staan de hoge muren en net als de Navy SEALs in Abarabad... moet je ook de vrouw van Osama neerschieten. Dat ziet er nogal luguber uit, vond ik. En ook niet alle feiten kloppen, want als op een gegeven moment verschijnt Osama uh, dan eindelijk in beeld. Ja. In het echt was hij niet bewapend, zeggen de Amerikanen. Maar hier heeft, heeft hij een groot geweer en kan ook aardig schieten. Slaag je erin hem te doden, dan moet je zijn lichaam en belangrijke documenten meenemen. Die heli die dus brandend op de grond ligt, die moet je vernietigen. En doe je dat allemaal binnen de tijd, verlies je niet. Te veel manschappen en gebruik je niet te veel munitie, dan heb je gewonnen. Nou kan ik me zo voorstellen dat uh, niet iedereen blij is met dit soort spelletjes. Klopt, de maker van een andere online Osama game, die zegt op zijn eigen site dat hij reacties heeft ontvangen van mensen die het smakeloos vinden. Hij haalt daarover zijn schouders op op zijn website. En op de website van de Vlaamse kranten Morgen zegt de directeur van Kuma in een reactie, Bin Laden was een kwaadaardige man. Mensen zijn opgelucht dat hij dood is. Om zijn dood te mogen recreëren is alleen maar een toegevoegde bonus. Dus ook hij heeft er heel weinig moeite mee. Ander onderwerp. Muziek luisteren in nieuwe stijl. Hoe ja, gaat dat? Ja, gisteravond laat om een uurtje of elf uh, Nederlandse tijd... werd na maanden gespeculeerd dan eindelijk muziek beta bij Google gelanceerd. En met behulp van deze dienst kun je maximaal 20.000 nummers... uit je eigen muziekbibliotheek uploaden naar zogeheten cloud. Ja, dat is eigenlijk een online server. En vervolgens kun je overal waar je bent je eigen muziek streamen. Dat betekent dat je geen muziek meer op je telefoon, laptop of tablet, computer hoeft te zetten. Maar dat alles online toegankelijk is... Het gaat om een testversie, een beta-versie die voorlopig alleen nog te gebruiken is in Amerika. Er is wel een omweg om er ook in Nederland gebruik van te maken. Die is natuurlijk illegaal, dat is niet de bedoeling. Maar voor slimmeriken, uh, kunnen, uh, die kunnen dat terugvinden op, uh, op internet. En die muziek moet je dus uploaden, die moet je dus naar die online server toe uh, brengen. En, en kan je dan ook muziek nemen van iTunes bijvoorbeeld? Nee, dat is een beetje de grote makke aan deze dienst. Google is er niet in geslaagd deals te sluiten met de grote platenmaatschappijen. Voorlopig is het dus alleen mogelijk om je eigen muziek online te zetten en te beluisteren. Dus je moet die cd'tjes weer allemaal gaan invoeren? Je moet die cd'tjes allemaal gaan invoeren. En heel veel mensen online zeggen, ja wat heb ik er dan aan? Dat schiet toch allemaal niet op. Ik kan het gewoon op mijn uh, telefoon zetten en gewoon luisteren. Maar toch, ja, dit is wat Google op dit moment aanbiedt. Je kunt ook geen liedjes delen met vrienden. Maar toch wordt verwacht dat deze manier van uh, online naar muziek luisteren... wel de toekomst heeft. Amazon die biedt een soortgelijke dienst al een tijdje aan. Bij hen heet dat de Amazon Cloud Player. En er gaan ook geruchten dat ook Apple die kant op gaat met, uh, met iTunes. Zijn er eigenlijk legale alternatieven voor deze nieuwe Google-dienst in Nederland? Ja, een van de bekendste alternatieven is natuurlijk Spotify. En dat is een dienst waarbij je deels gratis online muziek kunt beluisteren. Spotify werkt wel samen met die grote platenmaatschappijen. Dus daar kun je echt miljoenen nummers vinden. En tussen de nummers door krijg je dan wel reclames te horen. En als je ook op je smartphone wilt luisteren via mobiel internet... dan betaal je 10 euro per maand. Dan heb je geen reclames. Nee, dan heb je geen reclames. Helaas heeft Spotify die gratis diensten onlangs ingeperkt. Voorheen kon je 20 uur per maand te gratis luisteren. Maar sinds 1 mei dit jaar... is dat gehalveerd naar tien uur. En daarnaast mogen gebruikers van die gratis versie... elk uitgekozen liedje maximaal vijf keer afspelen. Maar als je betaalt, kun je natuurlijk onbeperkt luisteren. Het koffiedrinken nieuwe stijl. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik vind het altijd heel erg leuk om te lezen over gadgets... die nog in ontwikkeling zijn. Of soms heel origineel, maar niet eens de winkel halen. En dit idee sprak me wel heel erg aan. Bij sommige koffiebars kun je een espresso shot krijgen. Dus een extra scheutje koffie. En een aantal industrieel ontwerpstudenten uit Oostenrijk... die raakten daardoor geïnspireerd... en zijn zij ontwikkelden een espresso pistool, dus een espresso gun. En in plaats van kogels komt er dus een shot koffie uit? Ja, het apparaat heet de Il Tiro, dat is Italiaans voor schieten. Het ziet eruit als een kleine versie van die waterpistolen... die zo populair zijn bij, bij kleine kinderen. In de kolf zit een waterreservoir. Aan de loop zit een soort temperatuurknop waar je aan kunt draaien. En de koffie zit op een plek waar normaal gesproken de kogels zitten. Je meekt op een kopje, schiet en dan wordt het water door de koffie geperst en Espresso. Is dat ding al op de markt? Nee, het gaat dus om een concept. Maar de ontwerpers hebben wel een heel mooi filmpje over Ultiro online gezet. En voor de mensen die houden van een beetje science fiction... en dromen over de ultieme espresso... is het zeker de moeite van het bekijken waard. Dankjewel, Simone. En wilt u alles nog eens rustig nalezen? Dat kan. Ga naar gids.fm. klik op rubrieken en daarna op gadgets. Simone twittert ook. Apenstaat tijdgeest nu. Wat wekt mijn interesse nog op televisie vandaag? Nou, de Baden-Meinhof-complex is een film uit 2008. Die is om tien over half negen op Canvas. En Wonderland, The Trouble with Love and Sex... is een documentaire die op vragen ingaat als... hoe zitten liefdesrelaties in elkaar en waar zitten de pijnpunten op tien uur? op BBC 2. En wat staat er op het menu van lunch? Tien uur, hè, he, zei Het BBC 2. Moet even noteren. Uh, kansloze opleidingen moeten worden gekort. Dat zeggen de CNV-jongeren en uh, scholierenorganisatie Lax. en de stelling straks in stand.nl. De stakingen in het stadsvervoer gaan te ver. Zometeen in lunch. Het begint eigenlijk nog kwart over twaalf op Radio 1. Even noteren. Lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer Radio 1 en de strijd om de kampioenschap. Oh-ho! oh De goal voor Ajax. Het is 1-0 voor FC Twente. Wie gaat het worden?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 Kairo's oog in oog, scherp en spraakmakend. Een op één gesprek met prominente gasten uit binnen en buitenland. Met vanavond Joep van de nieuwe Ooit magisch bedrijven nu opnieuw onder vuur van justitie. Kairo's oog in oog. Vanavond tien voor half tien. Nederland 2. Dit is Radio 1.